Middernacht, het begin van zaterdag 4 februari. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. In Zeeland waarschuwt de politie automobilisten niet de weg op te gaan. De provincie en Rijkswaterstaat zijn daar gestopt met strooien... omdat het kouder is dan min 7 en dan werkt het zout niet meer. Daardoor kan de veiligheid niet gegarandeerd worden. Als het niet echt nodig is, kunnen mensen beter niet de weg op, zegt de Zeeuwse politie. In andere delen van het land is het nog kouder... maar daar geldt dat advies voor zover bekend niet. De spoorwegen hebben aangekondigd vanavond door te rijden... totdat iedereen weer thuis is. Het treinverkeer is overal weer op gang gekomen... maar er rijden wel minder treinen en de vertragingen zijn groot. In Bosnië is een ontmoeting tussen de presidenten van Servië, Kroatië en Bosnië... aanzienlijk uitgelopen vanwege extreme sneeuwval. De hoge gasten uit Kroatië en Servië kunnen niet naar huis. Ze zitten ingesneeuwd in hun hotel op de berg Jahorina... vlakbij de Bosnische hoofdstad Sarajevo...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 De zevenvoudige winnaar van de Tour de France heeft ook altijd ontkend dat hij stimulerende middelen heeft gebruikt. Het Amerikaanse antidopingbureau zegt nog wel door te gaan met het onderzoek naar Armstrong. Op Wall Street hebben beleggers enthousiast gereageerd op de onverwacht gunstige cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid. De Dow Jones Index sloot op 12.862 punten. Met de stijging van ruim 1% staat de Dow Jones nu hoger dan voor het uitbreken van de crisis in 2008. Het weer vannacht helder en kans op mist. Het wordt min 8 tot lokaal in het binnenland min 15 graden. Daarna volgt een zonnige dag met een middagtemperatuur van 4 graden onder nul. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het hele land is het plaatselijk glad door sneeuwresten. Ook op plaatsen waar is gestrooid, kan het door de strenge vorst glad zijn. Daarnaast komt er lokaal dichte mist voor. En dan staat er een file op de A2. Eindhoven richting Maastricht. Tussen Kelpen, Oler en Gratem. Twee kilometer file door berg bergingswerkzaamheden. En daar is de rechter rijstrook dicht. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Klaas Drupsteen. Goedenacht. het begon allemaal met heel weinig middelen... in een oud, op de sloop wachtend huis met een rommelige tuin in Amstelveen. En nu, 40 jaar later, is er een hele mooie opvang in Almere... met zelfs een dependance in Zuid-Spanje. Stichting AAP, daarover heb ik het, jubileert dit jaar. En dat was voor directeur David van Gennep... reden om een boek te schrijven over de opvang... En natuurlijk vooral over haar bewoners. Mooie portretjes zijn te lezen en te bekijken van bijvoorbeeld de chimpansees uh, Judy, Sita, Donkey en Jim. En verder gaat het boek over 40 jaar liefde voor apen en andere exoten. 40 jaar opvang van dieren die vaak onder verschrikkelijke omstandigheden geleefd hebben. Totdat ze een huis vonden in Almere of Spanje. En eindelijk weer zichzelf en dus ook een beetje of een, een echte aap konden worden. David van Genop, welkom in Kazeluna. Goedenavond. Van die 40 jaar heb jij er 30 meegemaakt. 17 als directeur en daarvoor was je er ook al 13 jaar. Hoe kan het dat je daar zo lang volhoudt? Ja, je begint natuurlijk als vrijwilliger en dan, uh, dan gaat de tijd snel. Uh, dan zitten er jaren bij dat je heel actief bent. Er zijn ook jaren bij dat je minder actief bent. En uh, ja, in, in, uh, in 91, 92 ben ik dan uiteindelijk fulltime bij die organisatie gaan werken. En dat was aanvankelijk een hele moeilijke tijd. Dat was een tijd waarin er ook er was helemaal niets. Uh, ik, ik roep dat nu wel eens een keer schetsend naar de medewerkers. Van jullie vinden het heel normaal dat er warm water uit de kraan komt. Maar wij komen nog uit een tijd dat we dat niet normaal ja. vonden. En dat betekent dus eigenlijk dat je in die tijd hele grote stappen maakt. Dus dat je, uh, dus in, in, zeker in die tijd, was het ook zo dat we, dat we van dag tot dag uh, uh, de organisatie uh, met grote stappen vooruit hielpen. En. Uh, nou, dat was eigenlijk zeg maar die eerste paar jaar. Um, en, en tegenwoordig merk je eigenlijk dat we um, grote stappen maken, maar op een heel ander vlak. Dan gaat het veel meer om wat we bereiken als we het hebben bijvoorbeeld om wetgeving. In... Maar, maar hou je het dan zo lang vol omdat uh, er zoveel bereikt wordt? Is dat het? Nou, het is wel steeds heel uitdagend. Ja. Het, het, blijft, het wordt wel heel uitdagend omdat je telkens nieuwe dingen doet. Uh, en voor mij was het natuurlijk, ik was een broekie toen ik daar uh, uh, directeur werd. Uh, of liever gezegd toen ik de boel... Overnam in 1991, ook al was toen de oprichter was ernstig ziek. En hij was, hij, hij was er nog wel, maar het, het, hij, hij kon eigenlijk niks meer doen. Dus dat betekent dat je niet in functie directeur bent, maar in de praktijk wel. Ja, ja dan ben je twintig. Jeetje, wat, wat, wat, uh, of, of dan ben je, je ergens achter in de twintig. Wat, wat, wat, wat weet je dan helemaal van ja. leiding geven? Van, uh, uh, en dat zie ah, je maar dan. Maar wat, op wat de... me opvalt is dat je helemaal uh, niet over apen praat. Nee, maar ja, dat is natuurlijk dat is bijna intrinsiek. Hè. Dat is, ik bedoel, uh, ja, dat is hetgene wat je natuurlijk in eerste instantie... aan zo'n organisatie bindt. Uh, uh, ik ben als, als, als, uh, als scholier kwam ik in aanraking met het werk van Stichting Aap... met wat zij eigenlijk voor dieren deden. En dat dat met apen te maken had, dat, dat ma deed er eigenlijk niet zo heel veel toe... Dat, ik vond, was toen eigenlijk veel meer met vogels bezig dan met apen. Yeah. Maar wel altijd met sociale dieren. Dus daar, heb ik, daar voel ik me het meest toe aangetrokken. Dieren die in de natuur ook in sociaal verband leven. En, uh, en dat zijn apen natuurlijk bij uitstek. Ik heb dus ook bijvoorbeeld minder met een orang oetan dan met een chimpansee. orang oetans zijn dieren die in de natuur asociaal leven. Daar kan ik moeilijker contact mee maken. Terwijl er weer andere mensen zijn die zeggen, ja, orangs, dat is alles. Ja, dat is het dan voor mij niet. Dat contact, dat is het. Ja, dat contact, dat is het, ja. Dus ja. Het contact en de uitdaging maken... dat je dat in ieder geval 30 jaar volgt. Ja, ja, dus steeds ja. maar weer nieuwe ja. uitdagingen ja. en steeds meer dingen bereiken. David van Gennep, tot kort voor te gast. In Kaaseluna, op onze Facebook-site is een uh, filmpje te zien. Gemaakt door El Speek van uh, David en van Twee Apen. Hartstikke leuk. Uh, duurt maar twee minuten, maar echt uh, de moeite waard om even te bekijken. En op de site radio1.nl kunt u meer informatie vinden over dit programma. En uh, is het gesprek morgenochtend ook alweer uh, weer terug te luisteren, mocht u het nog een keer willen horen... of mocht u het vanavond niet helemaal redden. Um, even, even terug naar het begin van Stichting Aap. Jij al, vroeger was het niet eens warm water, maar er was veel meer niet. Hè? Hoe is dat begonnen? Nou ja, Oko en Riga, een, een echtpaar, uh, begonnen in hun achtertuin... eigenlijk met de opvang van deze dieren. En dat begon uh, door een klein aapje wat bij Artus werd aangeboden. En ja, bij Artus hadden ze daar eigenlijk geen plek voor... want ze hadden al aapjes. En ja, ze kenden Oko van naam en ze belden hem en zeiden... Joh, kan jij daar wat mee? Nou, dat was het eerste dier. En als je dan eenmaal bekend staat als degene die mafketel die apen opvangt... Ja, dan ja. gaat het snel. En binnen de kortste keren zat zijn huis vol met vogelspinnen... ...wurgslangen, krokodillen, leguanen, apen. Dus opgaiën. het was veel breder dan apen? Het was uh, zeker, de, de eerste jaren was dat heel breed, ja. En, en zij hadden met al die dieren wat? Of, of, uh... Ja, zij, hadden, zij wilden eigenlijk een opvang zijn voor exotische dieren. <coughs> Niet gespecialiseerd. En uh, pas in 1995 hebben we dat teruggebracht tot zoogdieren. Want we merkten wel dat we van heel veel van die dieren... ...ook gewoon te weinig afwisten. Dus dat was te veel geëxperimenteerd. En er waren ondertussen in Nederland ook wat meer gespecialiseerd de centra. Ja, dus zij kregen al die beesten... Hè, toen nog ook uh, met spinnen en weet ik wat allemaal... Dan kregen ze naar, naar zich toe geworpen... zou je bijna zeggen. En dan hadden ze een huis ergens in Amstelveen. Stonden er huizen omheen? Ja, dat was een uh, straat, uh, de Oude Kastelaan. Uh, de, de, de straat is er natuurlijk nog steeds in, in Amstelveen. En uh, die zou gesloopt worden. En zij bewoonden een van die huizen... die dan uiteindelijk plat zou gaan. En ja. uiteindelijk kregen ze het huis ernaast ook nog, geloof ik. En dan hadden ze twee huizen met apen. En, uh, en de, de achtertuin stond dan helemaal vol met allerlei hokjes. Ik heb dat nooit gezien. Je zat er maar omheen. Ja, ik denk dat dat niet helemaal geweldig was. Nee. En die dieren ontsnapten natuurlijk voortdurend... En, en ja, uh, dat was één groot drama. Nou, zo zijn ze uiteindelijk naar een oude Anjerkas verhuisd in Amstelveen. En uh, daar hebben ze dan geprobeerd dat op te bouwen. Maar nog steeds met heel weinig middelen, heel weinig hulp. Want die mensen betaalden zelf het voedsel, hè, geloof ja, ik. Ja, de eerste jaren was dat gewoon uit eigen zak. Dus ze deden dat, ze zijn ergens in uh, begin zestige jaar, Ik denk 1963 zijn ze ermee begonnen. En het is pas in 1972 een stichting geworden. Dat betekent dat ze de eerste negen jaar dat gewoon puur deden door... Uh, Okko deed correctiewerk voor het parool. En Riga die werkte s'nachts in een ziekenhuis, een kinderziekenhuis. Daar, daar waakten ze. En overdag, die en overdag de dieren verzorgen. En haar man, Okko, was ook veel eisend. Dus die, moest ook, uh, die had, uh, had ook nog uh, heel wat noten op zijn zang. Dus, uh, wat het was wat zo... eiste hij dan bijvoorbeeld? Hè? Nou ja, in de, in de onderlinge verhoudingen was het duidelijk zo dat, uh, dat uh, Riga moest zorgen. En, uh, en Okko die, uh, die, uh, die had het verhaal. En uh, die entertainde de mensen. En dat deed hij ontzettend goed. Ja. Een hele charismatische man met een ongelooflijk mooi verhaal. Uh, Riga was degene die stiekem op de achtergrond al het werk deed. Ja, ik heb hem ook wel eens geïnterviewd, dat is dus heel lang geleden, want hij is ook al heel lang geleden overleden. Maar dat is mij nog steeds bijgebleven, ja. Dat was wel spectaculair. Ja, het was dat was een man met, vraag, ik, ik begrijp uit jouw boek dat ze niet allemaal kloppen, die verhalen. Nou, in ieder geval was het zo dat we ons wel eens afvroegen of het wel helemaal... De, de, de verhalen werden natuurlijk een beetje bij elkaar gezocht. En uh, er werden ook een beetje... Uh, ja, er werden, er werden allerlei littekens getoond... waar, waar wij wel eens twijfels over hadden. Ja, laten we het zo maar zeggen. In van het fietsen kwamen, maar hij... Zou heel goed kunnen. Fantaseerde ja. er een aap bij. Ja. Um, nou ja, die stichting Aap vangt dus exotische dieren op, zoogdieren... Uh, wat, wat doen jullie nog meer? Wat, waar staat die stichting nog meer voor? Nou, Wat wij eigenlijk proberen is enerzijds die dieren een uh, goed leven te geven... en ze uiteindelijk weer ergens te herplaatsen. Nou, Dat is dan, dat is dan zeg maar het praktische werk met die dieren. Maar de laatste jaren proberen we ook steeds meer... om uh, vooral ook de wetgevingstrajecten beter te krijgen... waardoor je ook minder dieren uh, op je af krijgt. Dus om dus uh, voor te zorgen dat, dat ze in Nederland niet uh, ingevoerd mogen worden? Bijvoorbeeld, maar ook door. Uh, nou ja, in 2003 hebben we met de Nederlandse overheid... samengewerkt om een wet te krijgen die het doen van proeven met verbiedt. Um, nou, dat, dat was iets waar de overheid eigenlijk wel mee aan de slag wilde. Ze wilden ook graag van die chimpansees af die daar in laboratoria zaten. En toen hebben wij gezegd, nou weet je wat, wij willen die dieren wel voor jullie opvangen. Maar dan moet er ook wel iets komen wat een soort van borging biedt. Ja. Er moeten geen nieuwe dieren dan uiteindelijk weer gebruikt worden, want dan is het dweilen met de kraan open. Zou je jezelf overbodig willen maken? Oh ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja, ja dat zou geweldig zijn. Maar het is wel een leuke baan, toch? Ja, nou ja, dan moet ik iets anders zoeken. Dan ja. ga ik een ander boekje schrijven. Vind ik veel wat. Uh, maar dat, ik denk dat ik er wat tegen zou kunnen. Ja, um, en overigens duurt het waarschijnlijk nog wel even. Voordat precies, het zover is. ik bedoel, maak me weinig zorgen. Ja. Hoe, uh, want je zei soms, uh, je probeert ze ergens anders te plaatsen. Wat voor plekken zijn dat dan? Meer merendeel van de dieren gaat naar dierentuinen. Dus wij zijn voortdurend... Op dit moment rijdt er een auto naar Engeland met twee, twee katachtigen... die dan geplaatst worden in porfel in een, in een dierentuintje. Ik hoop dat ze niet door de sneeuw worden, uh, worden, ja. worden ingehaald. Maar, uh, dus uh, er worden voortdurend dieren uitgeplaatst in vooral dierentuinen. En daar worden die dieren dan wel gevolgd in de tijd. Dus uh, ze, blijven wel, ze blijven wel van ons. Maar de dierentuin zorgt er dan voor. En dat is natuurlijk voor ons goede methode om te, ervoor te zorgen dat ze niet helemaal nou ja, vol raken. Ja, dan kun dus je weer nieuwe dieren opvangen. Ja, dus op die manier kun je een beetje doorstroom creëren. En gaan ze wel eens terug de natuur in? Een enkele keer, maar ik moet zeggen dat dat met apen eigenlijk heel weinig gebeurt. De laatste keer dat we zoiets gedaan hebben was uh, twee halve apen die naar Vietnam gingen. Omdat we toevallig wisten dat ze daar vandaan kwamen. Um, maar in de meeste gevallen moet je eigenlijk niet eens willen... dat die dieren teruggaan naar de natuur. Want de, kunnen ze niet meer? De dieren kunnen het niet meer. De natuur is vaak niet beschermd genoeg. Dus dat betekent dat ze daar dan vervolgens dood zouden gaan. Maar die dieren die zijn vaak ook in contact geweest met ons. Met onze gebruiken, met onze uh, aandoeningen, met virussen, met bacteriën. En dat betekent dus ook dat ze de natuurlijke populatie zouden kunnen aansteken. We weten eigenlijk te weinig van de schade die ze zouden kunnen aanrichten. Ja, ja. We hebben alleen voorbeelden over eigenlijk van situaties waarbij goed bedoeld toch heel slecht is afgelopen. En ja, waarom komt met die Vietnamese apen wel nog? Nou, omdat we daar toevallig heel precies van wisten uit welk gebied ze kwamen. Het zijn half apen, dus die zijn nachtactief. Uh, die zijn iets makkelijker. Ja, wat, is dit? wat zijn ze voor de andere helft? Uh, dan, uh, ja, halfapen dat is zeg maar in de, in de uh, ontwikkeling van, uh, van de primaten is dat een, een stadium. Hè? Dus je hebt de halfapen, de apen en de mensenapen. Ja. En wij staan dan weer aan top van de mensenapen. Dus dat is een, uh, een wat minder verontwikkelde apensoort. Ja. Maar goed, dus ja, daar wisten we toevallig dat er een opvangcentrum was die dat, die, die specifieke soort goed kon huisvesten. En we wisten precies waar die dieren vandaan kwamen. Nou, dat was dan toevallig een match, die, die durfden we wel aan. Ja, maar voor de rest is het moeilijk. En dan koop je een vliegtuigticket voor ze en dan uh, ga je ze brengen. Ja, nou ja we hebben zo'n Airmas spaarprogramma. Dus onze donateurs die sparen dan Airmas bij elkaar. En dan met die Airmas kunnen we dan een ticket kopen. En dan vervolgens kunnen wij naar Vietnam met die dieren. En dan, uh, uh, dan is dat natuurlijk mooi geregeld. Ja. Ja, want je komt nog eens ergens, je haalt die apen natuurlijk ook vaak zelf. Eh, of natuurlijk zeg ik, maar je haalt ze ook vaak zelf op. Ja, ik ben er vaak zelf bij. En dat wordt wel minder, merk ik. Het, het, het is wel steeds vaker ook zo dat we daar andere mensen naartoe sturen. Gewoon ook omdat het, het, het werk, ja, je bent op een bepaald moment met heel veel verschillende dingen bezig. Maar dat is wel hetgene wat mij bindt aan de organisatie. Waar haal je ze vandaan? Nou, dat is een ander, ander deel van ons werk eigenlijk. Dat wij, wij zijn een samenwerkingsorganisatie, een soort netwerkorganisatie. Dus wij werken in Europa samen met allerlei clubs die, uh, die ons tippen. Uh, dus uh, in Frankrijk zijn we, worden we nu weer getipt vanwege een, een, een smokkelaffaire. Of in Spanje is dan weer iets gaande met, uh, met uh, berberapen. Want die, want die andere organisaties doen niks met apen? Nou ja, dat zijn dierenbeschermingsorganisaties die zelf geen opvang hebben. Ja, okay. En omdat wij zeg maar, in Europa het gespecialiseerde centrum zijn voor apen komen die dieren dan automatisch bij ons te Is recht. het nergens anders alleen in Nederland en Spanje nu een dependance? Ja, eigenlijk de manier waarop wij werken is wel... daarin zijn we wel vrij uniek. Ja. En dan met name ook dat samenwerken met anderen. Dus dat betekent dat wij uh, die, uh, die clubs ook een beetje faciliteren. Hè. Dus dat uh, uh, zij hebben een probleem en we helpen dat samen met hen op te lossen. Maar tegelijkertijd willen we dan eigenlijk ook wel op overheidsniveau om de tafel om te kijken... of we die wetgeving ter plaatse weer ja. kunnen verbeteren. Maar we gaan even naar die smokkelaffaire bijvoorbeeld in Frankrijk. Zei je. Wat, ja, wat is ja. daar aan de hand? Nou ja, er is dan een, een, een particulier... die dan uh, een aantal uh, Zuid-Amerikaanse aapjes gekocht heeft... en die is daarmee gaan fokken. En dan vervolgens gaan ze die uh, gefokte dieren weer verkopen. Dus dat betekent dus ook dat het, die olievlek die verspreidt zich dan. Ja. Dus het is dan al, niet meer alleen maar iemand die, uh, uh, die twee aapjes heeft. Nee, dat zijn er dan ondertussen veertig of vijftig geworden... Oh ja. En uh, daar wordt een hele handel in uh, uh, ge gevoerd. Dat is lucratieve business. Dat is redelijk, ja, redelijk lucratief, ja. ja. En uh, dat betekent dus ook dat, um, uh, dat het voor de autoriteit heel vervelend wordt. Want uh, legaal en illegaal wordt dan heel moeilijk om van elkaar te onderscheiden. Het is een beetje alsof je met een olifantstand over straat loopt... en zegt van ja, maar deze heb ik echt wel legaal verkregen. En dat wordt voor de autoriteit wordt het heel lastig om daar iets mee te doen. Ja. Maar apen kun je toch nooit... Legaal, nee, dus, dus zijn ze allemaal illegaal. Alleen um, uh, als iemand dus een dier in gevangenschap fokt, dan bijvoorbeeld in Duitsland, is dat weer wel legaal. Ja, ja. Dus dat is, in Europa wordt daar heel verschillend tegenaan gekeken. Maar, maar gaan jullie dan 40 apen halen? Of? Ja, dat zou, dat zou kunnen. Ja. Dat, in dit geval moeten we even kijken hoe het afloopt, maar uh, dat zou heel goed kunnen. En daar die, ja. die heb je ook plek voor? Uh, ja, dat is dan dus altijd even het punt, hè. dat uh, op dit moment zouden we er geen plek voor hebben. Maar dus dan, daarom aarzel ik een beetje door te zeggen van nou even wachten nog. Dus dan moeten wij wachten tot het moment daar is dat we wel plek hebben. En dan bellen we de autoriteit en dan zeggen joh, zullen we, zullen, we het, uh, zullen we het nu oplossen? of uh, wat, uh, hoe, zijn, staan jullie, hoe staan jullie ervoor? Wat, uh... en, en tot die tijd blijven ze dan bij zo'n handelaar? Vaak wel, ja. meestal wel. Ook ja. omdat er niemand is om het tijdelijk op te vangen. Ja, en, en uh, nou ja, dat is dan het voorbeeld van uh, smokkel en, uh, en dat ze daar in, in huis geboren worden. Maar jullie gaan ook naar circussen, zware ja. dierentuinen. Wat, wat, wat is er dan met een circus aan de hand? Nou, in die circussen, dat is eigenlijk, als ik nou moet zeggen, van uh, wat vind je nou het, het ergste? Dan, dan, uh, in wat je tegenkomt, dan is dat eigenlijk wel het circuswezen. Uh, uh, de dieren die daar zitten. Normaal of, of zijn dat uit Nou, de, de exotische dieren die daar zitten, die hebben het eigenlijk altijd wel uitermate slecht. Ja, ja, ja? dat is. Uh, uh, ja, als ik nou moest kiezen als dier en ik moest kiezen tussen uh, een, een, een plek Smokkelaar. Nou oh, ja, nou, nou, van, van smokkelaar ga je naar circus, dus dat, dat helpt niet. Maar als ik nou moest kiezen tussen een laboratorium en een circus... In dat laboratorium weet je zeker dat je doodgaat, maar dan word je ja. wel goed verzorgd. En, uh, en in dat circus, nou dat is eigenlijk één dof drama. Wat gebeurt er dan met ze? Het mogen toch leuke kunstjes doen? Nou ja, het, het vervelende is natuurlijk dat die dieren die hebben een, uh, hun natuur verzet zich tegen de kunstjes. Daar, daar begint het mee. Maar de natuur van een sociaal dier is dat hij ook eigenlijk altijd wil stijgen in de rangorde. Hij ja. wil de baas worden. En het enige wat je kan doen om dat te voorkomen, is dat je dat dier onderdrukt. Uh, dat heet dan het breken van een dier. Ja. Paarden worden ook gebroken. Hè. Voordat je een paard kan bereiden, moet je hem breken. En nou is dat een gedomesticeerd dier en die breekt vrij snel. Ja. Al vrij snel geeft hij de strijd op. Nou, dan kun je hem rijden. En of dat dier dat leuk vindt, dat doet er even niet zoveel toe. Maar dan ben je van dat glazen af. Ja. Bij een chimpansee stopt dat nooit. Die zal tot op de allerlaatste dag van zijn leven... zal die proberen de meerdere te worden. En dat betekent dus dat het enige wat je dan kan doen... is telkens die knuppel pakken... en hem laten merken dat jij de meerdere bent. Elke keer opnieuw Elke moet Elke die... keer weer moet je zo'n dier helemaal lensrammen. Maar dat doen ze ook. En dat gebeurt dus ook. En dat gebeurt met olifanten, dat gebeurt met tijgers, met leeuwen... En dus uiteindelijk... Leeuwen worden ook in elkaar getikt. Ja, en, uh, en olifant, totdat het fout hè? gaat, moet je ze aan, aan, aan meneer Klok vragen... hoe het er uiteindelijk gaat als zo'n dier dan zich niet meer gedraagt. En dan haalt hij uit. Meneer en, Klok, welke meneer? Hans Klok die heeft een tijd lang met, met tijgers opgetreden... maar ja, die werd iedere, die zo. Keer zo, uh, iedere keer zo gebeten door die tijgers. Dat, dat, ging, dat, dat, dat ging fout. En uh, ja, het is een hele, een hele harde wereld... waar die dieren uh, uitermate slecht uh, uitkomen. En doen ze dat in, is, is dat in elk land hetzelfde? Of zijn er landen waar ze extra uh, ruw zijn? Nou, het is wel zo dat bijna al die dieren... Uh, die, die dieren worden meestal ook niet in Nederland getraind. Hè, want dat vinden, wij, uh, vinden we wat te grof. Dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat verzet zich een beetje tegen onze, tegen onze aard. Dus dat uh, doen we dan elders. In Tsjechië zijn ze heel goed in. En in Spanje worden ook heel veel circusdieren getraind. Een klein deel van die dieren overleeft dat ook maar. Oh ja? uh, dus, dus Dat betekent dus ook dat, we, dat wij hier in Nederland werken... met dieren die elders uh, getraind zijn. Maar die moet je dus blijven slaan. Je moet blijven domineren, ja. Ja, je kunt dus niet. Je kunt niet tegen die tijger zeggen van joh, doe even doe leuk mee. Spring weer even door die hoepel met die, met die, met die vlammen. Doe even. Uh. Oh, uh, ja. Probeer ze te overtuigen met goede ja. argumenten. Nee, dan zegt die tijger ook van het is goed, het is goed met je. Vandaag is even niet. Ik heb honger. Maar, ja. en, maar ze doen het uiteindelijk wel. En daar worden ze niet geslagen hè, als er een zaal eh, vol meten Nee, mensen. Nou ja, dat is natuurlijk het onderhoud van... Uh, we hebben op onze website hebben we een filmpje staan dat heet Freddy. En, en daarin zie je eigenlijk hoe een, een circusbaas zijn chimpansee domineert... door hem elke keer kennis te laten maken met zijn revolver. En, uh, uh, en de act is dan dat hij die revolver op een bepaald moment naar die chimpansee toegooit. Die chimpansee ruikt, pakt dan die, die revolver op, ruikt aan de loop... geeft hem terug en geeft die man dan een kus. Dat is de act die je ziet. Hmm. Maar die act die is getraind door die chimpansee... een aantal keren hardhandig ja, in aanraak te brengen met die revolver. Gewoon in een zijn arm te schieten of zo. Ja, nou ja ik, ik, zal de, ik zal de details besparen. Maar hij heeft me precies verteld wat hij ermee gedaan heeft. En dat is niet leuk. Dat is echt niet leuk. Dat vertelt hij aan jou? vertelt hij aan mij op camera ook. Dat is heel bijzonder. Zo, ja, want hij kan wel weten dat jij daar niet zo'n fan van bent. Ja, maar hij zegt dan ook... als jij deze chimpansee in beslag neemt en die wil meenemen... dan moet je wel bedenken dat je die revolver erbij moet hebben. En ja. probeert hij de revolver te verkopen. Dus het is een, het is een wereld die. Uh, ik kan het die mensen ook eigenlijk niet kwalijk nemen. Die zijn ermee opgegroeid. En dit is hun, het is hun bestaan. En het is, hun, uh, het is een harde wereld. En maar wie ja. kan je dan wel kwalijk nemen? Nou, ik neem het eigenlijk vooral overheden kwalijk dat ze dit toelaten. Ik vind eigenlijk. Maar vind dat je dan ook dat zeker verboden moet worden? In ieder geval. Wat nee, dieren? nee, nee. Maar wel met, met exotische dieren. Ja, dus dat morgen mogen we stoppen, wat mij betreft. Er gaat ook niks aan verloren. Uh, dat, is, dat, is, dat is eigenlijk een soort van. vreemd soort van volksvermaak. Maar ik denk wel dat veel mensen het leuk vinden. Ja, daar zijn we 180 jaar geleden, maar ja, dat, dat vinden we natuurlijk wel veel meer dingen. En uh, die, zijn ook niet, uh, die zijn ook niet toegestaan. Hè. Dat is ja. Niet alles uh, wat mensen leuk vinden, moet je ook toelaten. Uh, ja. En uh, Ik vind dat je daar als, als, als samenleving een soort ethische keuze in moet maken. Maar, maar als je nou zo'n aap gaat halen, hè? Want, oh, wat is dan het moment dat jullie naar een circus toestappen en zeggen van, uh, nou, doe die apen maar naar ons? Nou, dat is eigenlijk het moment waarop de autoriteiten te plaatsen zeggen van, nu gaan we beslag leggen. En waarom doet een autoriteit dat opeens? Nou ja, dat, dat is meestal als je, uh, dat is meestal een wisselwerking. Uh, die dieren zijn bijna allemaal illegaal. Dus die zijn gesmokkeld. Dus ze zouden elke dag zouden ze, in beslag, uh, zouden ze die dieren in beslag kunnen nemen. Maar meestal doen ze dat pas als je hulp aanbiedt. Dus als wij dan zeggen dat we bereid zijn dat dier onderdak te bieden... dan zegt zo'n ja. handhavende partij, die zegt dan... oké, okay, dan leg jij beslag. Wat eigenlijk wel logisch is, want ze kunnen er anders niks mee. Nee, het enige andere wat ze zouden kunnen doen is afmaken. Ja. Is dat, dat doen ze in Duitsland redelijk veel refereren? Nou, ik denk dat het voor die dieren een, een, een clemente manier is om met ze om te gaan, ja. ja. De angst en de ellende die je bij die dieren tegenkomt, dat is iets dat vergeet je nooit meer. En dan ga je erheen en dan zegt zo'n circusdirecteur directeur van... alsjeblieft, <laughs> nee. jammer ook maar. Nee, meestal wordt er dan inderdaad, komen dan die vuurwapens eerst tevoorschijn. Ja, ja, zijn dan ze heel erg bedreigend? Dan? Ja, het is een, het is een hele, hele, hele moeilijke wereld. Dus ja. je moet knuppels meenemen om de apen te bevrijden? Nee, want dat win je toch niet. Die, die, die, die, die wedstrijd win je niet. Dus het enige wat je kan doen is proberen de, de gemoederen rustig te houden. Uh, ze uit te leggen dat als het niet goed schiks gaat... dat dan uiteindelijk toch kwaad schiks gaat. Uh, Want je hebt je politie, de politie toch bij je? Ja, als die erbij blijven. Maar ik heb toch ook al vaker genoeg gemerkt... dat je dan een bepaald moment toch merkt... dat je dan kijkt om je heen en je toch heel eenzaam. Zijn ze dan, weg? Uh, zijn ze in een keer vertrokken of hebben ze wat anders te doen. Dus dan... Uh, he, een hele part. Ja. Want? Nou ja, die, die, zijn, die, zijn, die zijn ook bang. Verkeersongelukje uh, waar ja. ze Die vinden dat ook niet leuk en die zien dan zo'n... Maar die gaan weg? Die vertrekken dan gewoon, ja. En jij blijft? Nou ja, ja dat gebeurt, ja. ja. Dan ben je helemaal niet. Held, niet nou, nee, ik, ben, ik voel me nog helemaal niet zo heldhaftig. Ja, maar, dan, maar is ik ben wel dan do is dan ben je wel dapper. Maar je bent wel dapper. Ja, maar je bent ja. pas echt dapper als je bang bent en, en blijft. Nou ja, nou, op die manier. Nou, nee, ik voel me dan niet zo dapper. Ik voel me dan uh, heel klein en dan hoop je alleen maar, oh jeetje, laat dit nou goed aflopen. En dat loopt het meestal. Ja, tot dusver wel. Ja. Goed, en dan... Nou, weet je, dat doen we dan na de muziek. Want, want wat ik dan natuurlijk wil weten is hoe die apen weer een beetje tot leven komen. Ja. Maar eerst, want je hebt ook muziek meegenomen. Ja. Van? Van Lisa. Ja, en enerzijds omdat ik. Uh, ik het, van. Uh, de, I het I nu? Idol. Was X-Factor? Idol X-Factor. Ai. au. Ja, <laughs> nou, val ik door de mand. Ik heb geen idee. Jij ja, kent haar. <laughs> ja, nee, het was X-Factor. <laughs> ja. En haar broer deed mee aan The Voice, weet ik. Oh, nou, dat weet ik dan weer niet. Maar goed. Nee, Lisa is een van onze grote fans. Dus uh, die, had, uh, die had de X-Factor gewonnen. En toen meldde ze zich meteen. En toen zei ze. Ik wil wat voor jullie doen. En ik wist helemaal niet wie het was. En toen hoorde ik dat nummer. En dat vond ik eigenlijk zo geweldig. Dat zo'n zo zo jonge vrouw. Zo'n prachtig. Uh, ja, Lennart Cohen. Dat is natuurlijk geweldig. En, uh, en dan zingt ze zo'n zo zo lied. Uh, Halleluja. En dan denk ik van nou, dat is zo mooi. En goed, ja, ze doet dus voor ons regelmatig dingetjes. En uh, ze heeft Een tijdje geleden heeft ze heeft andere, voor, een, voor een televisieprogramma heeft ze voor ons een make-over gedaan. En, uh, dus we komen elkaar regelmatig makeover? tegen. make-over? Ja, zo'n zo, zo verkleedpartij waarbij ze zich uh, verkleed had als een, uh, als een gewone ja. vrijwilligster en oh. een dagje vrijwilligerswerk kwam doen bij ons. En, uh, dus het is mooi, maar het is ook uh, sympathie. Ja, het is net nou, zo'n leuk mens. Leuk mens. dan mooi zingen die Lisa Lisa Lois. Hallelujah oorspronkelijk van Leonard Cohen maar uh, ja met de X-factor was dat volgens mij uh, gezongen door Lisa uh, David van Gennep is de gast in Casaluna die schreef het boek ik weet eigenlijk niet eens hoe het heet Een apenleven lang en dat is uh, geschreven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van uh, Stichting Aap um, David had het over dat die apen nou, die heb je dan hebt bij een circus bijvoorbeeld. Dan neem je ze mee naar Almere. En uh, om te beginnen, zijn ze je dan uh, dankbaar? Zijn ze wel blij met je? Ze zijn wel blij met je. En dankbaarheid is dan een woord wat, ze, wat in de dierenwereld niet zo erg uh, uh, wat, wat, wat, waar niet, waar dat, wat niet zo erg telt. Uh, respect telt veel meer. Uh, dus uh, het zijn dieren die leven in hele strikte hiërarchie. Dus ze weten heel snel wie, wie de meerdere is. <tiek> ze hebben mij dan meegemaakt in een situatie waarin ik duidelijk de meerdere was. Uh, je, hebt, je, hebt dan, je, hebt, je hebt die situatie overleefd, laat het zomaar zeggen. Ja. Je hebt dat dier verdoofd. Dat dier dan vervolgens in een transportkist gezet. En uh, dat betekent dus dat vanaf dat moment heeft zo'n dier een, een, een ongelooflijk respect voor je. Jij bent gewoon de baas. Ja. En uh, dat betekent dat je vanaf dat moment ook... Uh, uh, vrij goed met zo'n dier kunt omgaan. Maar dat heeft dus niet zozeer met dankbaarheid of liefde... of uh, uh, uh, met zoiets te maken. Het andere is natuurlijk dat... doordat je door de loop der jaren heen... toch enigszins hebt geleerd om te communiceren met die dieren... Het, het, ik, ik kan niet een volledig gesprek voeren met een chimpansee. Maar ik kan die chimpansee wel laten weten wat ik, wat ik wil. En ja. ik kan hem, ook laten weten, hem of haar wel laten weten dat ik niks kwaads in de zin heb. Um, en dat betekent dus ook dat, um, dat dat voor die dieren een hele geruststelling is. Uh, ik communiceer met ze en ik vertel ja. dat het in orde is. En betekent dat dan ook dat ze jou nooit iets zullen aandoen? Oh nee, absoluut niet. Nee, op, op het moment dat ik, uh, dat ik de strijd met zo'n dier zou aanbinden... of als ik het verblijf zou binnenstappen... dan loop ik een, een aardige kans dat ik, uh, dat ik ook uh, te grazen word genomen. Ja. En dat is dus ook wat die circusmensen donders goed weten. Dat er... Altijd maar weer een dag zal komen dat zo'n dier een keer de greep naar de macht zal doen. En dat, ik, ik ga dat dus ook niet aan. Uh, wij blijven vrij ver buiten bereik van de dieren. Dat is dus ook wel jammer, want dat betekent ook dat je knuffelen is er bij ons helemaal niet bij. Nee. Nou, dat, uh, want daar hebben die dieren ook helemaal niks aan. Nee. Maar wij hebben er ook niks aan. Het is ook een beetje onnatuurlijk waarschijnlijk. Het is hoe onnatuurlijk. Hoe het ook is. En het betekent ook dat die dieren zich heel erg op jou gaan focussen en op jou gaan richten. Terwijl ze zich weer op soortgenoten moeten ja. gaan richten. Dat... Ja. ja, oh sorry. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk eigenlijk waar ons werk, daar, daar gaat ons werk eigenlijk over. Want uiteindelijk moeten dat weer sociale dieren worden. Precies, nou daar wou ik naartoe. Want dan komen ze uit zo'n circus en zijn ze uh, elke dag in elkaar geknuppeld. Hebben, hebben ze dan ook allerlei fysieke... Problemen? Ja, bijna allemaal hebben ze, <coughs> hebben ze behoorlijk wat. Uh, nou ja, de knieschijven die worden, die worden, die worden, die, die ja. worden behoorlijk uh, uh, akelig behandeld. Uh, vaak zijn ze gecastreerd. Uh, uh, en dat gaat dan niet uh, met een skalpeltje, maar dat gaat uh, van dik hout, zaag met planken. Um, die dieren die hebben natuurlijk ja, slechte voeding. Uh, dan heb ik het specifiek over de circusdieren. Ja. He, want uh, als we dieren uit een laboratorium krijgen, dan kom je hele andere dingen tegen. Het lastigste is eigenlijk dat die dieren, uh, die zijn gebroken. Ja, he, dus, uh, mentaal. Mentaal gebroken. Dus dat betekent dat um, al het lef is eruit geramd. Elke keer weer als dat dier ook maar een grijntje lef toonde, dan kwam die man met die knuppel. En dat betekent dus ook, het was wel grappig... want toen het filmpje voor deze uitzending gemaakt werd... Uh, toen stond ik daar bij een verblijf met een van de chimpansees... die, zolang dat hij bij ons is... nog nooit oogcontact met mij heeft durven maken. Ja. Nog nooit heeft hij mij in de ogen durven kijken. En die hangt dan boven in die kooi... en die zit dan om rare geluiden te maken... en die doet zijn circusact... maar hij durft geen oogcontact te maken. En terwijl we dit filmpje aan het maken waren... kwam hij heel langzaam naar beneden... en stond hij op een bepaald moment tegen het gaas aangedrukt... en vroeg me eigenlijk om hulp... En dat was eigenlijk voor mij zo bijzonder, dan, dat doet iets met me, dan, dan, dan raak ik zelf ook geëmotioneerd en denk van, goh, eindelijk, we zijn met hem nou een volgende stap ingegaan, hij durft contact te maken. Waarom zou dat op dat moment zijn gebeurd? Nou, hij vond blijkbaar, hij had het als... koud, hij, hij vond de camera denk ik iets wat bedreigend en hij moet dan kiezen wat vind ik nou bedreigender, die camera of die vent... Die, die ik dan toch wel redelijk ken. En hij kiest er dan toch voor om met mij contact te maar maken. Maar hij had ook bovenin kunnen blijven, toch? Ja, maar dat vond hij toch blijkbaar enger of te koud. Ik weet het ja. niet. Uh, uh, uh, wat er nou precies op dat moment gebeurd is... waardoor hij uh, dan toch dat contact maakt, nou, dat, dat weet ik niet. Maar is dat dan uh, terug naar de natuur, contact maken? Dat is wel een eerste stap. Dat is namelijk de stap die hij nodig heeft om weer een sociaal dier te kunnen worden. Een lef te kunnen tonen. Ja, dus hij, woont, hij leeft samen met een andere chimpansee. En die negeren <tie> elkaar volledig. Die leven volledig langs elkaar heen. Ze doen elkaar ook niks, maar ze hebben ook niks aan elkaar. En dat is natuurlijk heel eenzaam. Ja. Zo'n dier leidt een heel eenzaam bestaan. En dan hoop je eigenlijk, en dat zien we in de praktijk ook al gebeuren. dat zo'n dier heel langzaam maar zeker weer stapjes maakt naar een sociaal leven. Nou, dat, ja, nou daar doen we het voor. En lukt dat altijd? Bijna altijd. Maar ik moet ook wel zeggen dat juist ook bij die circusdieren... gebeurt het ook wel eens een keer dat je gewoon niet verder komt... dan ja, dat dier een fatsoenlijk leven te geven met soortgenoten. En of die daar nog heel veel aan heeft. Het gebeurt ook wel eens dat je denkt van... nou, een echt sociaal wezen is het nooit meer geworden. Ja, maar het eet lekker. In de... Ja, ze, ze, ze, ze, ze gaan er wel weer mooi uitzien. Ze, ze gedragen zich redelijk. Maar ze kunnen nooit meer echt contacten leggen. Ja, en over dat contact liggen gesproken. Je zei net, ik communiceer met apen. Hoe doe je dat? Nou ja, de, de, de, de gebaren en de mimiek die die dieren uh, naar elkaar hanteren... die kun je natuurlijk wel overnemen. Daar kun je wel, en dat, dat, daar zitten natuurlijk ook geluiden bij. En vooral de combinatie van geluiden en de gebaren die je maakt. We um, hebben als, als mensen de neiging, om als we elkaar tegenkomen... om elkaar een hand te geven. chimpansees ja. nou, doen iets vergelijkbaars. Alleen ze pakken niet de binnenkant van de hand van de ander... maar ze, ze kloppen de buitenkant van de, van, ja. de, van de ruggen van de hand kloppen ze tegen elkaar. En dat is dan eigenlijk een hand geven zonder dat je gegrepen kan worden. Want ja, je wil natuurlijk ook niet gelijk de binnenkant van je hand vrijgeven. Ja. Dus je moet wel altijd uitkijken dat je jezelf niet te veel prijs geeft. Maar, maar, maar kun jij... Uh, je spreekt aaps, zou je het bijna kunnen zeggen. En de verschillende aapsoorten ook? Ja, de verschillende soorten apen hebben verschillende soorten. En dat zit hem meer nog in de mimiek en de manier waarop je oogcontact maakt... en de manier waarop je, uh, waarop je de dieren begroet dan nog in de... Dan in de uh, in de tekst die je hanteert. Maar is dat jouw tweede natuur geworden bijna. Dat je bij elke aap weet hoe je dat moet aan uh, doen? Ja, Gaat denk ik wel. Op... Maar dat is niet ja, dat is, dat is voor ieder van mijn medewerkers ja, ik nee, kan dat, dat, kan ik dat beter. Hè? Want ik bedoel, dat is dat, ja, als je met die dieren werkt, dan, dan, dan moet je dat wel kunnen. Anders kun je er niet goed mee werken. En je moet hun geluiden nadoen. Ja. Zij gaan onze geluid nooit nadoen. Dus de enige manier waarop je goed contact met ze kan maken... Een goed gesprek vanuit, vanuit onze taal zit er niet in. Dus het enige wat je kan doen is hen een beetje benaderen. Ja. Maar, maar dan... Um, en, en je weet dan ook hoe ze klinken als ze boos zijn. Hoe ze klinken als ze uh, onderdanig zijn. Hoe ze ja. klinken als ze uh, verdrietig zijn misschien. Ja, ja. ja die, die, die geluiden die herken je heel duidelijk. En vooral ook weer, weer, weer als je de... Uh, als je de mimiek erbij ziet, een, een chimpansee die blootsmonds lacht en zijn tanden laat zien, en ja. zijn, zijn, zijn tandvlees laat zien, die lacht niet, die is doodsbang. Dus uh, uh, en dan maakt hij daar ook een hees, hijgend uh, geluid bijna nou, Dan weet je wel dat het goed fout zit. Ja, ja. En, dus ja, dat, dat leer je natuurlijk al. Ja. En flooien, en, uh, doe je ook toch? Ja, nou ja, dat is natuurlijk een van de, van de gedragingen die je laat zien om te la uh, die je doet om te laten zien dat je uh, dat je, je op je gemak voelt met een ander. Uh, dat vlooien dat, dat is een sociaal gedrag wat ze naar elkaar vertonen. Eigenlijk om te laten zien ik respecteer jou en ik ben bereid om jou te onderhouden en om uh, um iets voor je te doen. En um, uh, apen hebben overigens eigenlijk geen vlooien. Ik bedoel, dat, dat komt eigenlijk niet voor bij apen. Maar ze, uh, ja, ze onderhouden elkaar wel op die manier. Mm. En ze eten dan ook nog de zoutkristalletjes op die ze vinden. Dat is, zout is in de natuur heel schaars. Dus op die manier kun je, uh, kun je ook nog een, uh, een schaars goed verzamelen. Dus zo vormt de groep zich. Hoe, hoe menselijk zijn apen? Ja... Nou ja, als je naar het DNA van een chimpansee kijkt... dan is dat voor 99,7% humaan. He, dat, dat lijkt in heel veel opzichten lijkt dat op het uh, menselijke DNA. Is dat, is dat vergelijkbaar met de orang en de gorilla? Nee, het is meer. Het, nee. uh, chimpansee zit er het dichtstbij. Um, en daar hebben jullie het meest van? Hè? daar, heb het ja, meest mee daar hebben maken. we het meest mee te maken, ja. Um, voor de rest zijn ze, uh, ja, ze zijn wat ongepolijster dan mensen. Dus ze zijn in hun gedragingen zijn ze explosiever. Zowel de uh, gedragingen die te maken hebben met genegenheid... als de gedragingen die, die te maken hebben met agressie. Een chimpansee kan oorlog maken. Frans de Waal heeft een prachtig boek over geschreven... over, over uh, de, de, de manier waarop ze ook oorlogen uitlokken. En hoe ze die ook voeren. En de manier waarop ze dan samenwerken met elkaar om die oorlog te voeren. En hoe ze dan uiteindelijk ook een van de anderen Overmeesteren en die dan ook vermoorden, ja. um, dat dat ja, dat is wel simpel. En um, ja, en voor de rest, ja, het zijn natuurlijk gewoon het zijn dieren met hun eigen natuur en dat moet je respecteren. En dat betekent dus ook dat een simpel C van het ene moment op het andere kan exploderen en dan moordlustig kan worden. Ja. Maar ja, maar dat kunnen mensen ook. Mm, ja, het vorige week ja. over Auschwitz hier. Um. Ik vraag dat ook omdat... Uh, in Amerika zijn ze bezig met een experiment om... om uh, uh, uh, dat gaat om... Oetans. Uh, uh, die geven ze uh, iPads. Want ze zeggen in die dierentuinen... Uh, die vervelen ze zich dood. Ze zijn veel te slim voor de dierentuin eigenlijk. Dus als je ze niks te doen geeft... Ja. Dan vervelen ze zich. Worden ze depressief. Dus je moet ze een computer geven. Of een, een iPad. Dan kunnen ze filmpjes bekijken. En spelletjes doen. En uh, zichzelf bekijken. Weet ik wat ze allemaal mee... Ze kunnen zelfs contact maken met apen op andere delen van de wereld. Dus ze kunnen MSN of zo. Of skypen. Wat vind je ervan? Poeh, nou... Ik, ik, ik, laat, laat, laat ik het beginnen met te zeggen... dat ik inderdaad wel... ik, ik herken wel het fenomeen dat met name orang oetans omdat die ook niet echt sociaal zijn... die lijden nog meer onder die gevangenschap... dan sociale dieren. Ja. Kijk, als je elkaar dan tenminste nog hebt, je groep... dan kun je daar nog kun je met ze spelen... en dan kun je daar iets mee doen... of dan kun je vechten of uh, stoeien. En die orang-outans hebben elkaar eigenlijk niet... want die hebben weinig aan elkaar. Dus dat je daar meer mee voor moet doen, dat begrijp ik of dan de iPhone of de iPad... of dat dan de oplossing is. Ik zou dan zeggen, laten we ze vooral niet in gevangenschap houden. Dat zou mijn primaire uh, oplossing zijn. Um, ja... En ze krijgen ze ook niet zelf, hè? want dan zijn ze binnen drie seconden kapot. Dus ze houden ja. het vast en ze mogen er met hun vinger in prikken. Ja, ja. Nee, het zou mijn keuze niet zijn. Laat ik het zomaar zeggen. Maar het, uh, ik snap wel dat je iets moet doen om die dieren. Ik bedoel, de helft van de, van de orang-oetans misschien ook overdrijven, maar zit aan de Prozak uh, in, in, in dierentuin. Omdat ze anders gewoon niet door die depressies heen komen. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel heel vervelend. Dat is ja. natuurlijk, dat moet je niet willen. En als de iPad dan mee helpt? Ach. Ja, ja. Als het maar geen excuus wordt om er vervolgens weer meer orang in gevangenschap te mogen houden... dat is dan hetgene waar ik altijd een beetje benauwd voor ben. Want die gevangenschap, om daar nog even over door te gaan... hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Hoe is de handel nu in exotische dieren? Nederland is van oudsher het land van de dierenhandel. Dus Nederland is samen met Tsjechië... staat op eenzame hoogte in de wereld als het gaat om de handel in dieren. Van de week zijn er weer een paar smokkelaars van vogels opgepakt in de buurt van Rotterdam. Dus uh, veel, veel van de grote de, de wereldspelers op het gebied van dierenhandel... die zitten in Nederland. Alleen die leveren meestal niet meer naar Nederland. Omdat in Nederland is de regelgeving vrij strikt... en wordt ook goed gehandhaafd. Ik denk dat we in Nederland uh, wel het stadium bereikt hebben. Nou, dat, dat komt niet zo gek veel meer voor. Maar die handel nog wel? Maar die handel wel. Dus die, uh, die importeren de dieren, die brengen de dieren naar Nederland... en brengen ze dan all over the world. Maar uh, hoe krijgen ze hier dan als wij zo streng zijn? Nou ja, dat mag dus wel met vergunningen. Je mag met vergunningen mag je die dieren... Uh, als je de herkomst maar achterkant kunt aantonen... dan mag je die dieren verhandelen. Uh, je mag ze in Nederland als particulier alleen niet houden. Dus zo'n handelaar ah, ja. mag ze als handelsvoorraad wel hebben... maar uh, ze mogen dus niet aan een particulier verkocht worden. Apart. Ja. Dat is wel een dierentwijn, ja. Maar dan, ik kom dan in Cyprus bij een groothandel, uh, loop ik binnen... en dan uh, ah. zie ik daar uh, dieren van. Ik denk van, goh, waar heb je dat nou toch vandaan? En dan gaat die man, laat me trots, de importpapieren zien. Ja. ja. En en met en hoe... de goederen uit Nederland, ja. ja. En hoe perk je dat nou in? Hoe, hoe schaf je dat af? Nou, ik denk dat waar we nu wel aan toe zijn... is wat meer Europese harmonisatie op het gebied van die regelgeving. Nu is het zo dat die handelaren nog dankbaar gebruik maken... van het feit dat al die Europese landen nog verschillende regels hanteren. Het nadeel is alleen op dit moment... is er in Europa absoluut geen aandacht voor dit onderwerp. Dus uh, iedereen is bezig met de crisis... en het, hand, het, het uh, handhaven van dierenwetgeving... dat is niet iets wat uh, een hoge prioriteit heeft. Zelfs in Nederland niet... Uh, ja. We zijn wel erg eager om de dierenpolitie... Ja, nu toch wel, ja, precies. Met ja, de, maar ja, de, de, de wetgeving wordt aan alle kanten teruggeschroefd... tot, tot het, het niks meer voorstelt. En dan mag de dierenpolitie, wat moet die nog gaan handhaven? Ik denk niet dat die nog veel te doen hebben straks. Als, als dit kabinet zijn zin krijgt, dan hebben we dan geen zin dan dan... meer over. Dus dan, nou. ja, ja. ja, misschien toch die dierenhandelaren dan aanpakken. Maar dus Europees moet aangepakt worden. Is dat iets wat, ja, nu heeft het geen prioriteit. Dus nu zal er ook niet veel veranderen, op langere termijn. Oh ja, gebeurt. Gaat, gaat komen. Daar, daar twijfel ik niet aan. Uh, dus wat wij nu doen is eigenlijk... Ja, we houden ons nu ook een beetje stil. Wij, houden, wij proberen wel de casus te verzamelen. We proberen het bewijsmateriaal wel met elkaar te sprokkelen. En als dan de tijd weer eens wat meer rijp is... dan komen we ermee naar buiten. En dan gaan we kijken of we daar wat meer in kunnen bereiken. En dan, ja, dan hoop ik eigenlijk dat we die handel... ook eindelijk eens een slag zouden kunnen toebrengen. Ja, met knuppels. Of, uh, met liever, liever niet met knuppels, maar als het nodig is. Ja, precies. Um, ik ga even vertellen wat wij zo meteen gaan doen. Want dit gesprek zit er alweer bijna op. Het is nog maar 2,5 minuut. Uh, dan krijgen we straks het hoorspel het bureau. En uh, om iets over 1 uur is Casaluna hier weer. En dan uh, is de vraag aan onze luisteraars. Hoe maakt u contact met dieren? Um ja, ja, nou, ik heb filmpjes gezien waar jij met die dieren praat. hartstikke leuk om te zien. Bij onze, op onze Facebook-site is dus ook onder meer. Maar goed, de vraag is, praat u met dieren of doet u het op een andere manier? Uh, het is ook leuk, vinden wij, als mensen bellen die met dieren werken... op een andere manier dan jij, dus die paarden trainen. Ik, maar, ik begrijp nu dat je ze moet breken, maar... Um, of of met, met dolfijnenwerk. Of, of met honden. Nou, noem maar op. Mensen die uh, op de een of andere manier met honden te maken hebben. Ook als huisdier kan het natuurlijk. Uh, hoe maakt u contact met dieren? Dat is de vraag. Als u wilt bellen, kan dat naar 0800 1121. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. En als u wilt twitteren, is dat hashtag Casaluna. David, we hebben het niet eens over Spanje gehad. Je had het over succes en zo. Jullie hebben een dependance in Spanje waar dieren helemaal uh, vrolijk. Uh, <laughs> oud kunnen worden. Tussen onze pensionada's, de Nederlandse pensionada's en de Nederlandse apen, die hebben het daar hartstikke ja, goed. Ja, ze ja, ja. zitten lekker in het zonnetje. Nou, dan moeten mensen dat boek dan maar even voor, voor gaan lezen van jou. Het boek dat je hebt geschreven ter uh, gelegenheid van dat jubileum en het heet Een apenleven lang. Um, ja, 30 jaar doe je dit nu en de uitdagingen houden het leuk, de apen houden het ook leuk. Hoe lang is dit nog jouw baan? Nou ja, ik roep steeds dat ik de leukste baan van Nederland heb. En de leukste baan van Nederland laat je niet zomaar schieten. Dus ik, uh, ik ga er nog wel even mee door. Ja, dat, ik, zie, ik, zie ook ik zie ook niet mezelf nog iets anders gaan doen. Ik, ik ben helemaal vergroeid met die organisatie, vergroeid met het werk. Dus, met de apen? Ook met de apen. Wat ga je anders met mensen om als je veel met apen optrekt? Ik denk het wel, ja. Ja. Ja, ik, ik, ik, ik betrap mezelf regelmatig op kleine onhebbelijkheidjes. Dat ik denk van, goh joh, dat, je, gaat, je gaat wel steeds meer op die dieren lijken. Oh, dus, zit je wel eens iemand zo in de haren te, te kijken of er wat in zit? Nee, nou, nee als, je, als je dat gaat doen, ja. dan vrees ik toch dat je, dat je bij het gevangen komt. Nee, maar ja, een van de dingen is bijvoorbeeld, ik ruik aan alles. Ik, ik, moet, altijd, de, de, de, ik moet mezelf weerhouden om niet aan dingen te ruiken. Dat heb, dat heb ik overgenomen van apen, die doen dat ook. Die ruiken alles, want ja, geur is een hele belangrijke factor voor ons. En euh, nou ja, het oogcontact, het wel of niet oogcontact zoeken met elkaar. Ja, en daar ook, heb je ook van zo overgenomen. Ja, en, en daar op tijd mee ophouden. Dat zijn natuurlijk typische dingen die je van de dieren overneemt. David van Gennep, ik dank je zeer voor je komst naar Kaasloon. Heel veel plezier de komende jaren. En blijf lekker ruiken, zou ik zeggen. Uh, wij gaan plaatsmaken voor Hoorspel Het Bureau. En zijn om twee minuten over één bij u terug. Tot zo.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 Je bent, na de Eerste Wereldoorlog, uitgesloten van de universiteit? Jij denkt aan mijn maag. Ja, ook, maar het interesseert me ook. Ja. Ik wil u dat wel vertellen, maar dan moeten wij er iets anders bij drinken. Jij wilt toch wel witte wijn? Graag. Heb jij voor ons een fles Chablis? Een flasche Chablis? Verstond u? Sprak ik Nederlands? Ja. <laughs> ja, de meesten verstaan ons. Al oh, was het omdat zij binnen de oorlog bij u of bij ons zijn geweest. <laughs> Bitteschön, een flasche Chablis. Goed. Maar is dit de beste medicijn. <laughs> Goed. Gij kent dit gedicht uh, van Borms? Van Willem Schot. Uh, ja. Uh, uh, maar ik kan, uh, kan, kan me niet precies herinneren. Het hmm. begint zo. Gij zijt mij vreemd geweest, Vermetele Oude vriend. Maar dat jij Nederlands faan manmoedig hebt gediend, dat weet ik niet te min. Zoals het een ieder weet die nu, in dit ons land, zijn brood in schaamte eet. Ik heb Elschot goed gekend. Jij moet dat gedicht thuis nog maar eens nalezen. Hebt u Borms ook gekend? Mm, mm, ja. Maar Borms was veel ouder. Ik ben een studievriend van Wiesmoens. Ja, als u die, die naam nog wat zegt, die is toch ook te dood voordeel. Maar gelukkig heeft hij bij u onderdak gekregen. Nou, ja. van Hollander is dit moeilijk te begrijpen. Ja...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 Daar zat ik op te wachten. Dag, meneer Svenke. Alsjeblieft. Dat is voor u. Het is goed. Geeft u maar. Zij <laughs> voor dat het niet goed was. Dan zal er een vergissing gemaakt zijn. Hoeveel geld moet ik naar de giro brengen? Is er iets in mij? Dan leggen alle vogelen een ei. Ik weet niet of u daar rekening wil houden.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 En nu de kopjes nog. Zijn de kopjes schoon? Nee, de kopjes zijn niet schoon. Even de kopjes schoonvrijven. En nu nog de melk. Stuur is het hier, hè? Ja. De schoteltjes komen zo, met het oog op het morsen. Waarom ligt dat Lucifest-doosje daar? Oh, dat, dat kan nu wel weg, Nee, jullie er zijn. Betekent het dan iets? Ja, even nog het andere kopje. Betekent dit iets?